Kasper Meijer met het NOS Journaal. Nederland is medeschuldig aan de huidige situatie in het noorden van Syrië. Dat vindt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland Piet Hoekstra. In Nieuwsuur zegt hij dat het besluit van Nederland... een aantal maanden geleden om zich terug te trekken uit Syrië... heeft gezorgd voor een domino-effect van landen die de regio verlaten. Hoekstra erkent wel dat de situatie in Syrië escaleerde... nadat Amerika besloot zich terug te trekken... Maar hij vindt dat de Verenigde Staten en de Europese landen een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor deze situatie. Ondanks het staakt het vuren werd vandaag toch gevochten tussen het Turkse leger en Koerdische milities, al waren er minder gevechten dan de afgelopen dagen. Transportbedrijven eisen een schadevergoeding van 4 miljard euro van vrachtwagenbouwer DAF. Dat is twee keer zoveel als eerder werd gedacht. De bedrijven betaalden jarenlang te veel voor hun trucks omdat zes fabrikanten illegale prijsafspraken hadden gemaakt. De vrachtwagenfabrikanten kregen daarvoor eerder al een gezamenlijke boete... van bijna 3 miljard euro. De transportbedrijven willen het geld dat ze teveel hebben betaald terug... plus rente. In Sittard is de eerste wasbeer gevangen... in een van de speciale kooien die in Limburg staan. In de provincie leven zo'n 50 tot 100 wasberen. Omdat ze schade aanrichten wilde het provinciebestuur ze afschieten. Na veel kritiek kwam Limburg daarvan terug... waarop werd besloten de dieren toch levend te gaan vangen... De wasberen worden de kooi ingelokt met sardientjes... en gevangen dieren worden ondergebracht bij stichting AAP. Op termijn worden ze over dierentuinen verspreid. Een Nederland succes op de EK Baanwielrennen in Apeldoorn. Eerst een wild heeft haar tweede titel veroverd. Na het goud op de afvalkoers won ze ook het goud op het onderdeel Omnium. Jeffrey Hoogland heeft zijn Europese titel op de sprint geprolongeerd. De 26-jarige Hoogland versloeg regerend wereldkampioen Harry Lavrijzen over twee sprints. Dan nog het weer, vooral in de kustgebieden en het noorden vanavond nog een bui. Verder droogt, de temperatuur daalt vannacht naar een graad of 8. Morgen bewolkt en vooral in het zuidoosten regen bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Dit is een test, dus luister goed. Hoe vaak hoor je de koebel?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 Met nu, zie it. Welkom bij het tweede uur Zie it op jouw CVM Zandvoort. Hij heeft vandaag 30 kaarsjes uitgeblazen. Dus dat belooft wat. Een extra speciale Amsterdam Dance Event Mix. Op zijn verjaardag. Ik zeg, ga ervoor zitten. Ga ermee dansen. Ben je onderweg naar een FZM Dance Event? Of zit je gewoon lekker thuis en ga je morgen van naar een feestje? Maak hier je premix, van. Dit is See It Sessions. Een uur lang in de mix. Met nu de one and only DJ Dion Sydney. Some patience Everybody work that body Stronger, more than ever, after our work is never over Working harder, to make it better, doing better, makes it stronger right mm -hmm. You try, keep that in mind. I designed this rhyme to explain the due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on. To didn't even know I wasted it all. Just watching watch you go. go. I kept it. I thought what you want me to be Feeling so faithless, lost under the surface Don't know what you're expecting of me Put under the pressure of walking in your shoes Caught in the undertow, just go to the undertow Every step that I take is another mistake to you Go the undertow, just go to the undertow And every second I waste is more than I 2019 met de nieuwe Oliver Heldens. Hier in de live set van de one and only DJ Dion City. Onze birthday boy. Zometeen. Na het nieuws, weer verkeer van 11 uur. Gaat de programmering van Standburg. Team Standburg gewoon door. Maar mocht je naar deze waanzinnige de set van DJ Dion Cinny zou denken van hey, dat was wel lekker. Binnenkort. Downloaden via meest cloud. En anders, als je ook gewoon live wilt zien draaien, moet je vanavond naar een Club Smoky of als we zijn klein tegenover de escape. Daar vinden we vanavond. Tot aan 5 uur draait hij daar. Maar nu eerst nog een paar laatste beats. Alvast oh bedankt voor het luisteren. Een mooi feestweekend van mocht je naar Amsterdam Dance event gaan. Mijn naam was de KKK, en wie weet zien we je daar.